Ik denk dat is iets, daar ben je mee, dat is met de moedermelk, denk ik, ingegeven, dat is iets waar je mee zit. Het is alleen, het is niet zomaar schilderkunst, want er zijn ook sommigen die er komen die zeggen, jongen alleen ik ben toch een schilder, dus zou je me goed moeten vinden. Uh, ik denk dat uh, die schilderkunst bij mij echt uh, vanuit die heel grote traditie is. Dat we, hebben, we hebben toch Rubens als je ziet wat we vandaag nog allemaal hebben. Hoeveel kunstenaars, alleen laten we zeggen van bij ons, die internationaal zijn. En hoeveel kunstenaars die eigenlijk internationaal zouden moeten zijn. Dus, dus wij zitten echt wel in een, in, een ongeloo, in een biotoop van creativiteit. Ik denk dat je daar. Uh, en een van mijn zorgen is natuurlijk de continuïteit ervan. Dus ik denk, dat is ook een van de redenen dat ik voorzitter ben met de galerieëntoestanden, dat we zo met onze beroepsvereniging blijven ijveren om dat vak meer kenbaar te maken, om meer transparantie ook meer naar de buitenwereld te zeggen. Mensen, dat is nu een galerij. Maar ik ben op de eerste plaats blijven geloven in de, de uitdrukking dat, dus, uh, dat mensen zich moeten kunnen uitdrukken. Als je nu naar, uh, naar Oceanië gaat kijken in Brussel, of uh, dan zeg ik ook, dus iedereen, ik uh, uh, bedoel over de ganse wereld, is belangrijk, hebben mensen zich uitgedrukt. Wij leven in, natuurlijk in een cultuur waarin dat de, de naam. Belangrijk is de naam die erop staat. Maar ik denk dat, dat juist dat is wat mij het meeste boeit. Vermits wij uit je cultuur komen van dat schilderen... ...is het natuurlijk, denk ik, een beetje evident... ...dat je daar ja, gevoelig aan bent en dat je daar blijft onderzoek. Want het is toch een vorm van onderzoek... ...als je ziet naar nou, alles wat al gemaakt en geschilderd is... ...om te blijven schilderen... Dat is nu de vraag. Hebben wij ook iets toegevoegd aan die ganse evolutie of niet? Maar ik denk, daar heb je ook allemaal tijd voor nodig of dat is op termijn. En dat is ook het boeiende aan die kunst, dat je ziet, vandaag komen er nieuwe generaties, bijvoorbeeld de jonge Belgische schilderkunst. De grote tentoonstelling is nog altijd niet gemaakt in dit land. Er is nu wel gelukkig een grote cobra tentoonstelling en zo zien we dat die lagen naar lagen komen. Het boeiende is ook hoe dat terug jonge mensen kijken uh, naar wat vandaag gebeurt of naar het verleden. Dus die is om de zoveel tijd. Eén uh, ding weet ik zeker. Dat is als je, uh, als je alleen maar, uh, zeggen, succesvol of uh, geïnteresseerd hebt in je eigen leeftijdsgenoten. Ja, dan gaat, dan verdwijnt je samen met je leeftijdsgenoten en is definitief gedaan. Dus de, de, het is wel belangrijk dat er een belangstelling is van jongeren... Dus die daar weer, weer op hun manier op inpikken. Als ik, ik was een jongere tegenover Jan Cox, dus die ook de, de bewonderingen. Ik hou van de schilderkunst als ik vaak maar ik ben toch ook wel een beetje geïnformeerd over wat er gebeurt op videogebied en in, in de nieuwe media en al die zaken. Het wil niet zeggen omdat het jou niet het, het beste ligt, dat je het natuurlijk niet moet kennen. Dus Maar ja, bij sommige zaken, ik zeg, heb je meer gevoel. Ik blijf het en gevoel hebben. Dus en met een dag meer een Brusselmans. Uh, ja, het is ook uh, belangrijk in het leven wie dat je tegenkomt. Dus ik heb dan barefoot, uh, ik ben Fred ook blijven volgen. Dan in de jaren zeventig is dan ook... Uh, Begin, dus begin, als ik in, in mijn kapelje zat, is dan ook Jan Cox uit Amerika teruggekomen. Hij was een ontzettend boeiend man, die je natuurlijk met zijn cultuur vergrachtte. Jan was, een, was trouwens ook uh, was een universitair, Jan had, uh, uh, was, uh, was echt een heel uh, er, dit man. Uh, Ruud een heel verstandig en gevoelig. En, uh, dus ik had enerzijds de verhalen vanuit Amerika en anderzijds de verhalen van hier. Dus, uh, dus uh, dat was toch heel bollend, ja. ja. En met Fred is dat inderdaad een intense band geworden. Daar is bij Jan Cox, ja Jan Cox, we hebben in hetzelfde huis gewoond. Dus ik heb hier de Ilias van Omerus meegemaakt van Jan Cox. Ook al zijn drama's en depressies zijn ding. Eigenlijk moet je kunstenaars ook kunnen opvolgen. En dat kan je natuurlijk niet met 20 kunstenaars, dat is onmogelijk. Dat is toch ook een inzet. En, uh... Dus in die zin uh, hebben die mensen een belangrijke rol gespeeld. Maar ik zou ook zeggen, uh, als je ziet uh, wat wij toch ook gedaan hebben op al die jaren... ...die, ma die mappen dat we uitgegeven, die combinaties, Marcel van Malen met, uh, met uh, Fred en die Van Vliet met Georges Raar, uh, Hugo Klaus, uh, enfin, Roger Deneuve, enfin, al die mensen. Uh, er is ijsbrand, ik bedoel, als je de tentoonstelling trouwens, ze loopt nog tot begin januari... In, uh, in Plantain Moretus en als je het boek, uh, het boek dat Johan Pas geschreven heeft bekijkt, ja, dan zal je wel zien dat er op die 40 jaar toch wel het een en het ander gebeurd is. Het, het mooie aan heel die tentoonstelling en aan het boek is dat het opgebouwd is uit archieven. Dus dat de archivering, het bewaren van al die dingen, het, het registreren, ook voor de toekomst. Het was ooit Michel Oekhoff die mij gezegd heeft, jongetje, al stop je alles in kartonnen dozen, maar je moet, je moet die dingen bewaren. En achteraf gezien heeft hij, heeft hij gelijk gehad, omdat dat eigenlijk zijn die, die dingen soms een soort de reliquieën van, de reliquieën van uw bestaan, hè? Ja, de vraag zal natuurlijk zijn, uh, gaan die dingen het overleven of zo? Maar uh, dat is iets wat, waar we vandaag geen antwoord kunnen. Ik denk de, die map, de Ilias van Omerus van Jan Cox, wat dan maar niks gehuizen teksten van gemaakt heeft en zo. Ik denk dat er een hoop is, uh, toch dingen bij zijn die absoluut uh, blijven zullen.